De regeringsleiders van de EU zijn het eens over een noodpakket voor Griekenland. EU-president Tusk zegt dat alle regeringsleiders voor het steunpakket hebben gestemd. Ze hebben er 17 uur over onderhandeld. Griekenland moet fors hervormen en in ruil daarvoor komt er de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro beschikbaar. Eurogroepvoorzitter Dijzelbloem zegt dat het Griekse parlement voor woensdag akkoord moet gaan met het plan en de eerste hervormingen moet doorvoeren. Een van de maatregelen is dat Griekenland staatsbezittingen moet verkopen. Het geld komt in een speciaal fonds dat wordt gebruikt voor het aflossen van schulden. De Europese beurzen reageren opgelucht op het akkoord. Ze openden allemaal flink in de plus. Nederland gaat zijn belasting betalen over de hulp aan ontwikkelingslanden, zegt minister Ploemen in een interview met Trouw. Als een Nederlands hulpproject materiaal uit Nederland laat komen, wordt er gevraagd om vrijstelling van invoerheffingen en BTW. Het is beter voor de armoedebestrijding als die vrijstelling verdwijnt, zegt Ploemen. Noodhulp blijft wel belastingvrij. In de Verenigde Arabische Emiraten is een vrouw ter dood gebracht die vorig jaar een Amerikaanse lerares doodstak. De vrouw van 31 was via berichten op internet geradicaliseerd en de lerares was een willekeurig slachtoffer. Ze zocht een buitenlander die ze om het leven kon brengen. Hoe de vrouw is geëxecuteerd is niet bekendgemaakt. Actievoerders hebben vannacht het Londense vliegveld Heathrow bezet. De twaalf maakten zich vast aan elkaar en aan de hekken langs de start- en landingsbanen. Hun actie duurde ongeveer drie uur. Ze protesteerden tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Nog steeds heeft het vliegverkeer last van vertragingen door de actie. Internationale vluchten worden omgeleid. Het weer bewolkt van tijd tot tijd wat regen of motregen. De zon breekt nauwelijks door. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw grijs met wat regen. Later vanuit het noorden ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A10 bij knooppunt Watergasmeer. Daar staat 4 kilometer van knooppunt Amstel. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg, 9 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen de alfred berkelen Reis en knopen Prins Klausplenoor over 12 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor knopen Klein 4. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zandvoort Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dit is ZFM Zandvoort. ma sourire En nog zo, Rob, draai die plaat nou niet hè, van Ryan Pearson, en Dolce Vita. Ga ik het toch proberen, Mark, ja. Ik krijg het, hè. Foute ze op begin van uur drie. Helaas uh, ging het niet helemaal goed met deze cd. Maar daarvoor wel een hele andere goede plaat uh, in de plaats. Je hoorde Frans Gal en Ella Ella. Ja, die Fransen die doen het uh, niet, uh, niet echt lekker, hè, bij de Tour de France. Uh. Uh, niet echt, die zijn niet, niet, niet echt die, blij. Die zijn niet echt in vormd, hoorden we net ook van uh, Henry Ruckert. Klopt. En uh, we zijn alweer in de derde uur aangelangd. En ik zit alweer druk te met Noord-Spanje te appen. Ja, ja. Want, want, uh, wat gebeurt er? Want uh, Marcel Arends heeft bereik. Ja, echt waar? Ja, onze, onze mountainbiker die op hoogtestage is in uh, Noord-Spanje... in verband met de voorbereidingen op, uh, op de Kenia Classic van 10 tot 17 oktober. En ik heb hem net gemeld dat ik hem uh, tussen half vier en 4 uur even uh, ga bellen voor een update. Tussen half vier en 4 uur? Half 5, half 5. Eh, kwart voor vijf. Zie je, het, okay, Druk, okay. druk, druk, luisteraars. Heel goed. Goed, wat gaan we sowieso doen uh, dit tweede uur? Uiteraard rond de klok van uh, tien over vier, kwart over, kwart over vijf. Nee, kwart over vier. Zie je, dan nou, nou ben ik helemaal van me, apropos. Sorry. Uh, Pit Report. En er is natuurlijk meer. Er is nog meer nieuws. En met name uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. We gaan nog eenmaal schakelen met Willem van Densen. Want die is voor ons aanwezig tijdens de DTM-weekend op het circuitpark Zandvoort. Dat zal rond de, uh, de klok van 20 over 4 zijn. Uh, half vijf, het dier van de week. En ik hoorde dit van Henny Rukker, dat hij vorige, vorige week dus een hond uit de asiel heeft gehaald. Ja, leuk! Geweldige, geweldige actie van onze collega. En uh, wie er nog wel zit, dat is uh, Woesh. En Woesh is een, woesh. Woesh is een poes. Woesh dus de Half vijf hebben we tijd voor het dier woesh van de, de week. En aangezien uh, dit weekend natuurlijk uh, Duits grondgebied is op het circuitpark Zandvoort... en ook in het centrum uh, vele Duitsers hun vertier zullen uh, vinden... hebben wij gemeente het gedicht van de week deze keer in het Duits te doen. Ja, du bist alles. Du bist nou bijna alles, uh, want uh, wij komen er ook wel achter. Maar wist u dat vrouwen die welt regieren? Nee. Nou, dat doe je toch, om kwart voor vijf. Het gedicht vrouwen regeren die welt, dat uh, voor onze Duitse gasten... Uh, en dan, uh, dan zal het alweer gauw tegen de klok van vijf uur lopen. Maar dan is uh, onze collega Fred er weer voor twee uur entertainment for you live vanaf de Tolweg. En, maar wij hebben natuurlijk ook nog heel veel muziek. Ja, zo is het. Ja, als we daar nog tijd voor hebben. Ja, we, we hebben, tij we tijd hebben voor een truckschema. schema, hè? <laughs> in de derde uur. druk. Druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, vooraf. Zullen we de we even aanzetten? We, ja, doe maar, af, maar Ja, doen wel. He, ja, ja, ja. Die hebben we nou, nou wel nodig. Hier is Sherry Roth en in de evening... Merk We dacht die Roth en in die evening. Jawel, hebben wij contact met Spanje? Nee, we hadden nee, even een lijntje testen. Oh, een lijntje testen? Oh, ik dacht dat we meteen naar Spanje toe gingen. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, hij, hij, hij, hij zit nog op de fiets namelijk. Oké. Okay. Maar uh, hij, uh, hij doet het. Hij, hij, hij doet het. Ja, jij weet eigenlijk niet dat zijn telefoon nu in Spanje is. Ja, nee, maar. Nee, het is vandaar ik, dat je dat moeilijke gedoe allemaal achterwege uh, kunt maar, laten. Ja, nee, klopt. Maar als ik die senior van mij bel in Spanje, dan moet ik er 0034 voor draaien. Ook niet? Nou, meneer Oh, dat is, een, dat is een vaste telefoon. Dat is een vaste, ja. Kijk, Op daar een 06 is. niet. Maar nee. goed, eh, vijf over half vijf, tussen uh, vijf over half vijf en kwart over vijf gaan we rechtstreeks bellen met Noord-Spanje, waar Marcel Arends bezig is met zijn hoogtestage. Oké, okay. uh, nou, wou je een uh, pit, uh, pit ja, report uh, doen? Uh, ja, wacht even. Zeker wacht even, wacht, wacht even dan. Uh, ja, nou, oké. Okay. Go we, we gooien hem erin gewoon, de, de spanning snijden. Race Radio, Pit report stijgt. Wij zijn van alle markten thuis. Hier is de pitse Reports met Albert Jo Vos. Ja, en de vaste Formule 1-fans hebben het ongetwijfeld gemerkt... toen op Silverstone dat op een gegeven moment uh, de, de pitcrew van Mercedes naar buiten liep uh, en, uh, daarna, daar, om daarmee de Ferraris... op een verkeerde uh, voet te zetten, zodat die ook binnen zouden komen. Daar heeft natuurlijk de FIA gereikt op gereageerd. Verbod op fake stops in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft de Formule 1-teams... gewaarschuwd dat fake stops niet meer zijn toegestaan. Zoals gezegd, afgelopen zondag tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone... probeerde het team van Mercedes op die manier de concurrentie... De zand in de ogen te strooien. De pitcrew van Mercedes rende ineens naar buiten... om ook Williams tot een stop te verleiden. Terwijl de mercedes bolides van de latere winnaar... Lewis Hamilton en Nico Rosberg gewoon buiten bleven... en niet de intentie hadden een pitstop te maken. Teambaas Toto Wolff gaf naderhand toe... dat het om een strategisch slimmigheidje was. Uit veiligheidsoverwegingen zijn fake stops, pitstops, euh, echter verboden. Formule 1 personeel mag zich alleen ophouden in de pitlane... als er daadwerkelijk gewerkt moet worden aan de auto. Het incident met Mercedes blijft echter zonder gevolgen. Dan moeten we toch wel bij meneer Wolf zijn. De auto's in de Formule 1 worden vanaf 2017 daadwerkelijk een stuk sneller. Dat zegt de Toto Wolf, de teambaas van Mercedes. De Oostenrijker weet zeker dat voorgestelde nieuwe technische reglementen... die de bolide's sneller moeten maken... Uh, ingevoerd zullen worden. En dan uh, een geruststellend idee voor de Max Verstappen-fans. Want Marco, Max, volgend jaar gewoon bij Toro Rosso. De interesse voor Max Verstappen van de andere teams... is ook Helmoet, Marco, Red Bulls, Motorsportadviseur... en Talentscout niet ontgaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt regelmatig publieke complimentjes uit... aan de 17-jarige Limburger van Toro Rosso. En Ferrari volgt hem natuurlijk met het oog op de nabije toekomst... zoals uh, vorige week gemeld bij tijdens Pits uh, Report... Toch maakt Marco zich niet druk over alle geluiden in de Formule 1 paddock Het heeft geen zin daarover te speculeren, al dus de Oostenrijker. Max heeft een meerjarig contract bij Red Bull. Het plan is dat hij volgend jaar gewoon weer bij Toro Rosso rijdt. Maar als hij dan zegt, het plan, plannen kunnen veranderen, toch? Ja. Dus nee, we blijven het volgen. Maar zoals het nu staat, blijft Max gewoon volgend jaar bij Toro Rosso. Tot zover. Dan mag je niet naar het uh, nummer 1-team van Red Bull dan? Nou, je weet het niet. Hey, we houden het in de gaten. Dat is een gaten. ander plan. Je hoort het op zaterdagmiddag bij CFM zo rond kwart over vier. Bitter Reports met Albert-Jan Vos. En hier is een lekkere nieuwe single van Laser Luister naar Save Me. Save me. Lissabie, je hoorde 7 minuten. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, schakel, de, schakel, de, schakel, de, schakel. We de, schakelen weer snel over naar het circuitpark. Zo het Willem van Tinsen voor de laatste keer vraag. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, Albert-Jan, luisteraars. Uh, ja, circuitpark. Zo het in tekenen van het DTM dit weekend. Uh, mooi bijprogramma ook uh, met onder andere de Euro-series uh, Formule 3... Ja, zojuist hebben we de tweede race gehad daarin. Ik stelde eerder dat Lens Strol uitgevallen was na contact met Charles Leclerc. Die uh, raakte de muur, uh, Lens Strol. Uh, hey, niet veel later was het uh, Leclerc. ...die je zelf uh, hard af in, uh, in het schijfvlak. Ja, daar kom je wel hard naar. Het vermoeden bestaat dan dat uh, met het contact uh, tussen Leint Strol en uh, Leclerc... ...dat dat toch wat aan uh, die auto afgebroken is... ...en uh, dat van daaruit uh, de crash van uh, Leclerc... Uh, is Leclerc, uh, wel een beetje dizzy, maar toch uh, weer uh, het mannetje nadat hij uh, naar de pitch teruggebracht was. Dus uh, alles goed. Uh, ja. Wat niet goed is voor hem uh, natuurlijk, hij kwam hier als uh, kampioenschapsleider. Vanmorgen uitgevallen in race 1, vanmiddag in race 2 uitgevallen. En de mannen die hem op de huilen zitten... Uh, Gio vanardi, uh, de Italiaan en de zweet uh, uh, ja, die hebben vanmiddag uh, stuivertje gewisseld. Uh, vanmorgen was het de Itojaan Gio vanardi uh, die de race weer met uh, Rozenquist op Waardzweet. Uh, en deze race in de middag uh, was het andersom uh, uh, Roosenqvist die wist te winnen met Gio vanardi als tweede en derde eindigde de Engelsman uh, Jake Dennis. Oké, okay, uh, goed. Zes uur uh, weer de, de DTM'ers. Wat ga je tot die tijd doen, uh, Willem? Nou, een beetje rondkijken. Uh, je, hebt, je hebt helemaal gelijk, Willem. Hey, wij willen ja, ook ja, mee genieten he, van het rondkijken, dus ja, ja, ja, stuur maar ja, een paar ja, mooie auto's. Ja, maar uh, ja, in de tussentijd uh, hebben we hier op het circuit uh, wel uh, voor de fans natuurlijk. Uh, zijn, is er nog de pitwalk, uh, zodat uh, iedereen niet met een bepaalde kaart uh, even door de pit kan Al die mooie auto's uh, bekijken. Dat is al net wel prettig uh, natuurlijk uh, voor iedereen. Uh, dat je wat dichterbij komt bij de auto's. Ja, en dan uh, schiet het alweer op. omstreeks het zo half vijf, nou om half zes. Uh, of zelfs wel iets eerder. Tien voor half zes is dat. Uh, gaan de auto's alweer uh, richting uh, startkwit. Uh, dan hebben we nog de kwitblok. En voor je het weet uh, springt het licht op groen uh, om zes uur. En dan uh, gaat de race van kiet uh, tot een uur of uh, zeven. Nou eigenlijk... Uh, ja, kwart voor zeven ongeveer, uh, dat die afgelopen is, uh, de race. Dus ja, het lijkt een hele eind nog, uh, maar het vliegt eigenlijk voorbij het circuit. Ja, het vliegt voorbij, hè? Die snelheid. Ja, die, ja ik uh, zie het voorbij vliegen. Ja, zo, zo is het. Hey, Willem, uh, ja, hoeveel uh, toeschouwers zijn er vandaag uh, op het circuit? Ja, ik heb geen idee, Rob van het oh. te zijn. En uh, we krijgen dat ook niet te horen van een organisatie. Zo morgen, zoals uh, een aantal afgeven, wat over het hele weekend dan gaat. Dus het is uh, lekker en gezellig gevuld uh, vandaag hier op het circuit. Oké, okay, dus uh, nou heel veel gezelligheid. Dankjewel Willem uh, voor vandaag. En morgen gaan we weer bellen natuurlijk bij Zandvoort op zondag. Ja, dat gaan we zeker doen, uh, Rob. Vanaf twee uur live te beluisteren. Dankjewel Willem voor deze vanaf circuitpark Zandvoort. Zandvoort, zon, zee en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort. Ja, we hebben weer een zomerhit voor joh. Zo gingen we wederom naar Stralzig. Jode Rijdera in Bamos a la Playa. Het is drie minuten voor al vijf goerders. Zo dadelijk het dier van de weg. Maar eerst gaan we nog even een hit draaien van dit moment. Gregory reporter. Hier is Liquid Spirits. So let the liquid spirit freeze. The people are thirsty. Because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the banks of that hard dry land.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 Feel fill your water tank. Dip down, take a drink. And fill your water tank. Liquid spirit. Oh yeah. Liquid spirit. Oh yeah. Liquid spirit. Now fill your heart. Liquid spirit. Clap your hands now. Yeah. Yeah. <laughs> ja, we zijn weer lekker bezig, hè? Yo' the crack reporter in the liquid spirits. Het is uh, één minuut al, vooral vijf. We gaan hem doen, het dier van de week. En het dier van de week, de luisteraars, die luistert naar de naam woosh. Woosh. woosh is een prachtige poes die even de tijd nodig heeft om aan je te wennen. Woosh. Met, woosh. Met veel liefde en geduld komt ze naar je toe als ze je eenmaal vertrouwt. Is ze echt een knuffel, komt. Ze, ze is een binnenkat, maar wil wel graag af en toe op het balkon. Ze drinkt graag uit de kraan en ze slaapt graag in bed. Woesje kan niet zo goed omgaan met soortgenootjes... en dus zoekt ze een huis voor haar alleen. En het is een prachtig als je, als je het in de, de artikel leest en de foto's ziet in de Zandvoortse krant... Nou, dan is het hoog tijd dat Woesje ook een thuis vindt. Uh, kunt u haar de liefde en de aandacht geven die zij dan uh, verdient? Weliswaar in haar eentje, maar uh, dan zou ze zeker bij u passen... En waar verblijft Woosh momenteel? Woosh verblijft momenteel op het, uh, in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5... geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571-3888... Uh, telefoonnummer 571-3888. Of kijk ook even op internet www.dierenthuis.nl. Want ook Woosh verdient een thuis. Of kijk ook even op de CFM-app. Ook daar kan je de foto vinden van Woosh, het dier van de week. En de CFM-app is uh, gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even op ZFM Zonvoort en je vindt hem vanzelf. En hier is de nieuwe single van Felix die heet Shine... Een nieuwe single van Felix. Jo, de Shine bij CFM. Het is zeven minuten over half vijf voor. Ik moet meteen even aan het plaatje van Bluff en de Counting Crows denken. Take a holiday in Spain? Ja. Dat is weinig holiday hoor, Dat voor mezelf. Uh, ja, voor, <laughs> voor Marcel niet. Maar ja, ja Mark, uh, onze collega, die gaat, uh, gaat ook naar Spanje. Die gaat wel op holiday. Maar uh, Marcel, jij doet daar wat anders. Goedemiddag trouwens, Marcel Arens. Goedemiddag, goedemiddag. Live vanuit uh, Spanje. Ik zit lekker in Zuid-Spanje. Kijk, nou ja, lekker. Gaat het goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, is die hangmat sterk genoeg? Ja, ja gaat goed. Die houdt het nog wel even een tijdje. Even voor de luisteraars. Uh, Marcel, uh, jij bent in, uh, in, in, ja, laten we zeggen, op hoogtestage geweest in Noord-Spanje... ter voorbereiding van je uh, Kenia Classics van 10 tot en met 17 oktober... ten behoeve van uh, Amref Flying Doctors. Ja. Uh, hoe, uh, hoe gaat het? Ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Ik ben, uh, we zijn begonnen in uh, San Sebastian met fietsen. Om daar even in te komen, daar was het nog niet zo warm. En toen zijn we 200 kilometer richting zuiden gereden naar Bardenas. En daar was het een soort woestijnachtige hitte tussen de 40 en 45 graden, heel stoffig. En uh, dan weet ik in ieder geval wat de warmte met me doet. En als ik ongeveer een liter water per uur drink, dan komt het wel goed. Ja, want uh, in de aanloop uh, zei je hier in de studio, toen we je in de studio te gast hadden: Van is dat je nog weinig ja, in, in, in zingende hitte hebt gefietst. Maar dat, dat was een hele ervaring, hè? Ja, dat heb ik nu ruimschoots goed gemaakt. En uh, ja, wat ik zeg, op het moment dat ik een liter water drink per uur, dan is er niks aan de hand eigenlijk. En rust, iets rustiger fietsen. <lacht> kan je dat wel? <lacht> ja, dat moet wel. <lacht> Maar uh, goed, je, hebt dus, uh, nou, je bent in Noord-Spanje begonnen, uh, uh, hoogtestage, kijken hoe je, hoe je lichaam reageert uh, op, op die hitte. Nou, de regelmatig vocht te opnemen. Zijn er nog verder dingen die jou zijn opgevallen in, op die op hoogte trainen? Nou, op zich is dat wel het meest belangrijke. En heel veel geklommen. We zijn op een gegeven moment nog weer doorgegaan naar het zuidelijke Spanje... Uh, net boven Granada en dus we zelfs op een kilometer hoogte. En we zijn van een kilometer naar 1600 meter hoogte gefietst. Dat was 15 kilometer lang klimmen. Ja, je, je moet gewoon ja, water en rustig aan fietsen. Je hebt het over we. Ja, ja Karen heeft gewoon meegefietst. Oké. Okay. En uh, ja. uh, dapper hoor, maar uh, krijg je dan niet op een gegeven moment dat de een wat sneller is? Of, of valt dat wel mee? Nou, soms moet ik uh, wat achteraan fietsen. Ja, want dat krijg je straks in Kenia natuurlijk ook. Je, je fietst dan uh, met een team. Uh, ik zal luisteren, je, speelt, je, je, je fietst in een team van de Rai. Uh, daar maak je onderdeel van uit. Daar heb je natuurlijk snellere fietsers en wat langzamere fietsers. Uh, nou, hoe vang je dat op? Nou, we zullen gewoon bij elkaar blijven. Je moet elkaar er toch doorheen trekken. Want daar moet je zes dagen achter elkaar fietsen. En dat is toch wat anders dan af toe één of twee of drie dagen fietsen. Dus ja. je blijft toch wel bij elkaar. Oké, okay, maar je wil in ieder geval, uh, jij, jij valt liever wat terug dan dat je je aan gaat haken, begrijp ik. Ja, ja, we blijven gewoon bij elkaar. We trekken elkaar er wel doorheen. Oké, okay, maar goed, dan uh, na zo'n uh, zo'n gefietst te hebben, is het dan wel goed rusten in Spanje? Ja, dat is in Spanje uitermate goed. <lacht> Zeker in een hangmat en, uh, en een biertje en zo na het fietsen, dat is, dat is toch wel lekker. Uh, Oké, okay, maar dit is, je, je bent nou, te, als ik het goed heb, twee weken weg. Je blijft nog twee weken weg, hè? Ja, ja, denk ik anderhalf week nog. En uh, heb je nog plannen waar je hierna nog naartoe wil? Nee, we zitten nu helemaal in Zuid-Spanje. Het duidelijkste puntje Tarifa. En daar gaan we een beetje surfen en fietsen. Een combi. Het is dus niet waar je het fietsen en als waarheid gaan surfen. Ja, het weer bepaalt wat je gaat doen die dag. Ja. Nou, dat is heel, heel, heel verkwikkend. Uh, maar goed, je, je, je zei het al. We fietsen. Uh, maar goed, het is voor haar natuurlijk ook... Uh, zij fietst niet mee in de Kenia Classics. Maar... Uh, je wederhelft die, die, is, een stoer, is een behoorlijke uitdaging om ook zo'n fietstocht te ondernemen. Ja, absoluut. En dat, dat gaat eigenlijk wel goed. Ze vinden het nog leuk ook. Oké, okay, ik zat net even op je, op je, op je site te kijken... en uh, jouw streefbedrag was 5000 euro aan sponsorgelden binnenhalen. Je staat nu al uh, tegen een kleine 7000 euro aan te kijken. Ja, ja dat gaat goed. We hebben als team Rai hebben enorm veel geld opgehaald... en dat, dat verdeelt zich ook weer over de individuele potjes... Ja, dus, dus het streefbedrag, hè, tien, tien, even, even voor de luisteraars, 10 mensen A5000 is 50.000 euro. Dat is een simpele rekensom. Maar die gaan jullie wel halen als team? Ja, we zitten nu bijna op 45.000. En we hebben natuurlijk nog tot oktober de tijd. Ja. Dus, dus dat gaat goed. Dat gaan en, we redden. En als mensen hier nog willen sponsoren, hoe kunnen ze dat doen? Uh, dat kan op www.keniaclassic.com slash Marcel ja, Arends. Marcel Dat kon ik dus nu niet, niet verstaan, want Spanje is ver weg. Zou je dat nog één keer willen herhalen? www.keniaclassic.com slash marcel arend Nou, ik hoop dat Sandworten ze uh, dit horen. en die nog niet gedoneerd hebben, dat ze jou ook uh, gaan uh, sponsoren. Uh, voor het goede doel, natuurlijk, Amre Flying Doctors. Als je terug bent, hebben we het weer over de nieuwe, nieuwe route die je daar gaat rijden. En uh, naarmate het uur, uur nadert, zullen we je ook blijven volgen. Vooralsnog uh, wens ik jullie een uh, hele fijne hoogtestage tussen twee palmbomen in, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Goed, dank jullie wel. Geniet ervan en uh, we hopen je in goede gezondheid weer, weer in, uh, over twee weken in de studio te mogen ontvangen. Dat komt helemaal goed. Oké, okay, geniet van Marcel. Heel veel plezier, Marcel en Karin. Dank jullie wel hoi, voor, hoi. De, voor de tijd. En wil je trouwens uh, inderdaad Marcel sponsoren... voor uh, deze actie van de Kenia Classic... dan uh, kan je ook terecht op de CFM-app. Ja, Albert-Jan, daar heb je hem weer. Hey, heb je hem weer. Want ook daar uh, staat een uh, ja, speciale tab, om het zo maar even te noemen. En die heet uh, Kenia Classic. druk daarop en je, je ziet alle activiteiten van Marcel Arens. Wat is het lekker weer, Vraag in Zalvoort, Ja... Dan kan je ook gaan surfen natuurlijk. Oh, hier, hier zijn de surfers. Zomerhit. Het is kwart voor vijf geworden, we gaan het doen. Het mooie gedicht van de dag. En ja, inderdaad, vandaag een Duits gedicht. Duits weekend is het antwoord. Vrouwen regieren die wel. Schon in der Schule, die jungs hebben gelacht. Doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß und ihre Beine so lang bin fast ein Jahr in ihrem Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, habe ich, nein danke, auf meine Jacke genäht. Das hat sie damals alles nicht interessiert. Doch seitdem, seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen,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 Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur rüberschauen. Sie pushen Becken und stürzen Clinton, ohne dafür eine Partei zu gründen. Ein lastigler Blick und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Aktionheld, kein Staat und kein mafia -Geld. Frauen, Frauen regieren die Welt. Wat een mooi Duits gedicht, Albert-Jan. Ja, met de overgave. Met overgave. Dat jouw Duits zo goed is. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ja, ja, ja, Ongekende talenten van Albert-Jan Vos. U boem, Martin, mij, ja. Jawel. <laughs> jawel, hè. Dat was inderdaad het gedicht van de dag. Morgen gaan we er weer eentje doen, hè? Zo rond kwart voor vijf. Bij Stadvoort op zondag. Oh, ik bimidoe. Ik Dat er ook een plaat is van vrouwen Rieke in het Dat zou je best in gelijk ja, kunnen. Ja, ja, <laughs> Ik denk, zou ik die erachteraan draaien. Ja, die kon ik zo snel even niet vinden. Doen dus, we die morgen. Doen we die morgen. Dat ja, is een goed plan. Jo, de Marianne Rosenberg en ik bin wie du. Jawel. 9 uh, voor 5. Wimbledon nieuws. Ja, Serena Williams, en dan hebben we het natuurlijk over Wimbledon... heeft voor de zesde keer in haar carrière Wimbledon op haar naam geschreven. In een boeiende finale moest de Amerikaanse, de nummer 1 van de wereld, alles uit de kast halen. om Gabrine Muguruza Blanco. Ja, ja. slechts 20 jaar op de knieën te krijgen. Uiteindelijk 6-4-6-4. Niet-finale uh, niet debutant Mugurosova. Maar de twintigvoudige Grand Slam winnares Williams begon stug en nerveus aan de finale. In de eerste game sloeg ze drie dubbele fouten en kreeg ze vier breakpoints tegen. De 21-jarige Spaanse benutte het vierde en stoomde overtuigend naar een 2-0 voorsprong in de eerste set. Pas bij 0-30 in de derde game ontwaakte de vechter in Williams. Ze behield haar opslag en sleepte dankzij een love game en twee breaks de set in haar wacht. In hetzelfde beeld vertoonde ook de tweede set, die eindigde ook in 6-4. Dus Serena Williams wint de damesfinale op Wimbledon 6-4. En morgen krijgen we natuurlijk de herenfinale, de klapper tussen Djokovic en de in topvorm verkerende Federer. En wie gaat het winnen? Jokovic. Ja? <laughs> Veederen, ik zeg Veederen. Ja. Oké, okay, biertje. Ja, ja, ja, uh, dan hebben we dat weer, tuurlijk. <laughs> nee, dat kan wel uit de uh, Vos. Doen we. <laughs> Helemaal goed. Nou, nog uh, twee plaatjes kunnen we draaien tot naar het nieuws en weer van vijf uur bij CFM. En dan is het weer fredtime na vijf uur. Dus lekker blijven luisteren naar CFM Salvoort. Je eigen omroep vanuit Salvoort met 24 uur per dag muziek en informatie. En hier is Taparis. Yeah. Overleg. Zijn we eruit gekomen? Nee, wij gaan om vijf uur in overleg. Wij gaan, ja zeker weten. Uitgebreid. Zeker weten. Ja, want er ging weer Wordt van het, alles mis. Wordt een hele zware vos. Heel zware. hele zware. zwaar. hele zware. en don't take away the music. Doen wij bij CFM zeker niet. Want zometeen zit Fred er alweer helemaal klaar voor hè. Fred? Nou, hij ja, helemaal okay. voor. Hij gaat er helemaal voor. Say dus ja, your live. Entertainment for you. Dat belooft we te worden na vijf uur. Joor, het Tafaris is trouwens. Don't take away the music dus. Uh, ja, we gaan op uh, naar het nieuws weer van 5 uur. Morgen zijn we er weer. Uiteraard tussen 2 en 5. Tussen 2 en 5, wat gaan we dan doen? Heel, heel veel hè? DTM, heel veel fietsen en heel veel tennissen. Zo is het. En wij zelf? Nee. Nee, ik heb wel spierpijn van het kijken. Dat bedoel ik. <laughs> Oké, <Okay, laughs> tot morgen. Nieuwe aflevering van Zandvoort voor zondag. Dag. Tot morgen. Doei doei. Some things in love They can Really